Rekening. Bewerking van twee interviews over jeugdbelevenissen in de jaren 40-45 door Dick Walda. Regie, Ad Leukle. Ik doe het leven schreiten, om dit in het leer. Daarom zeg ik nog eenmaal, Op een zondag was er een of ander feest met sport. En daar kwam Mussert, de leider van de NSB. was een complete erewacht, allemaal volk eromheen. Ik zag dat Mussert de mensen een hand gaf. Toen ben ik helemaal naar voren gedrongen, onder de mensen doorgekropen. En op het moment dat hij bij ons langskwam, stond ik vooraan. Ik kreeg een hand van, een heel slap, vluchtig handje... Gelukkig komt er bij ons in de straat nog een schillenboer. Ik heb er een speciale mand voor. Ik kom de schillen in, brood dat we over hebben. Niets, niets gooi ik in de vuilnisbak. Geen kruimeltje, nee. Nou, mijn kinderen lachen me erom uit. Ze begrijpen het niet. Ik heb het ze wel willen verklaren, maar dat stuit ook tegenzin. Ze gaan kokhalsen bij wijze van spreken als je over de oorlog begint. Je hebt ze toen ze kleine waren waarschijnlijk overvoerd met de historie. Mijn man kon ik ook niet tegen. We zijn in goede vrede gescheiden, maar. Ik denk dat de verwijdering vooral kwam door. mijn verleden. Een hand van mussert. Ik was er apen trots op. Vertelde het iedereen. Ik kwam bij de buren, de Cohens. Dat waren joden. We waren op goede voet met ze, echt waar. Bijvoorbeeld, hij was erg onhandig. En dan plakte mijn vader zijn fietsband. Dat kreeg hij zelf niet voor elkaar. En Cohen zelf leverde mooie gordijnstof met een weeffoutje. Dat kon hij goedkoop aankomen. Maar ik speelde gewoon met Lex, mijn zoontje. En toen zei ik tegen ze, heel trots. Ik heb een hand van Mussert gehad. Cohen keek naar me. adem is over mijn hoofd. Fijn voor je, hè, zei hij. Ik dacht dat hij het meende. Zoals hij naar je keek en dan dat gebaar erbij. Achteraf heb ik geprobeerd alles te reconstrueren. Het hele verleden heb ik als een legpuzzel in elkaar trachten te passen. Ik loop al drie jaar door dat soort zaken bij een psychiater. Dat durf ik gerust te zeggen. Elke keer opnieuw als er een oproep op de televisie is, stoot ik geld. Als er dus ergens honger is. Bovendien gaat er maandelijks een vast bedrag naar India. Het wordt automatisch van mijn Machiro afgeschreven. Ja, ik weet natuurlijk wel dat een goede oplossing van structurele aard moet zijn. Er moet iets aan de maatschappijvorm worden gedaan. Maar het geeft me toch het gevoel dat ik er iets aan doe. Iets van mijn eh, overigens betrekkelijke rijkdom schenk ik aan die armoedzaaiers. En het komt omdat ik, onze hele familie trouwens, ook een armoedzaaier ben geweest. Er waren paupers in de oorlog. Voor een sneeuw brood heb ik dan bedel op de hoek bij een sigarenzaak. Op een gegeven moment zijn de Cohens van huis gehaald. Ik weet nog goed dat ik dacht... ik klim via het balkon in Lekse kamertje voor het speelgoed. Pure hebzucht. Want dat had de mooiste dingen. Een trein bijvoorbeeld, die dwars door de hele kamer liep. De Cohens verwenden Lex enorm. Maar andere mensen uit de buurt waren me voor. Ze hebben s'nachts de hele boel geplunderd. Later hebben we gehoord wie het waren. Vader is aangegeven bij de politie. Uh, meer uit nijd. Ik bedoel, als wij de kans hadden gehad, waren wij aan het plunderen gegaan. Toen ik mijn man ontmoette, was hij juist afgestudeerd. Was een overheersende figuur, die de oorlog zeer beschut was doorgekomen. Hij kende geen honger, kende geen geweld, kende nauwelijks de oorlog. Het interesseerde hem ook niet. Hij heeft me geamuseerd aangehoord, meer niet. Oh, je moet goed begrijpen, ik geef hier geen rotte partij weg. Ik probeer alleen te verklaren waarom zoveel mensen zeggen... ...allemaal onzin dat gepraat over die oorlog. Dat is voor ons gevoel honderd jaar terug en mama babbelt er nog steeds over. Mijn vader was bij de NSB. Ik was enig kind, net als Lex bij de Cohen's. Ik heb een geweldig schuldcomplex grote spijt om al die gedachten. Maar niets kun je ervan terugnemen. Je hebt ze gehad. En alleen door er eerlijk over te praten... kom je eruit. Je praat nu met de kennis van de historie... tot 76. Ik stond twee uur in de rij... voor een beetje eten. Ongelukkig vogelhapje bij de centrale keuken. Ik stond daar drie keer per week. We waren met z'n thuis: Vader, moeder, twee broertjes en ik... Ik was de oudste, twaalf jaar toen de oorlog begon. En was ik niet naar de centrale keuken, stond ik in de rij bij de broodfabriek aan de Vijzelstraat. Er waren soms zo'n 1500 tot 2000 mensen voor je. Ik weet nog dat mijn vader onder het eten zei: De Kohens krijgen het goed, want jodenmensen zijn handig. Die beginnen in het kamp vast en zeker weer een handeltje. Dat nam ik voor waar aan. Ik weet nog precies wat er gezegd werd in onze kringen. Ze komen eerst in een opvangcentrum, een soort kamp... en daarna komen ze in Duitsland in bepaalde gebieden te wonen. Daar zijn ze onder elkaar. Achteraf bekeken dat van huis halen van de Joden... dat ging zo ongelooflijk snel en zo goed georganiseerd. We hebben er eigenlijk niks van gemerkt. Zonder huilen, zonder ruzie waren ze verdwenen. De Cohen's waren op een gegeven moment gewoon weg. Verder niks. We hadden het koud, we hadden honger. Vader was ziek. Johan, mijn jongste broertje, was ziek. Je moet je voorstellen, hè. De winter van 1944. Er was helemaal niets in huis. Niets, niets, niets. Elk beetje dat je binnenbrat, dat, dat was wilde. In het begin was er nog plezier als je met een half brood kwam aanzetten. Op 4 mei denk ik altijd alleen maar aan Lex... Aan de Cohen's. En als ik tot de kern van het hele gebeuren doordring... totale drama overzie... dan moet ik me diep en diep schamen... omdat wij op de een of andere manier aan deze krankzinnigheid hebben meegewerkt. Ik voel me erg schuldig. En dat schuldgevoel probeer ik kwijt te raken... door erg aardig te zijn tegen Surinamers, tegen gastarbeiders, tegen Joodse mensen. Je Jood natuurlijk. Jezelf bedonderen. Dankzij om Johan, oom waarnaar mijn broertje was vernoemd, hebben we bloembollen gekregen. Dat was aan het eind van de hongerwinter. Nou, mijn broertje was toen al overleden. Hij lag in het achterkamertje en vader heeft hem op een handkar naar de Oostenbegaafplaats gereden als bagagegoed. Johan was in een reiskoffer gestopt die we van de buren hadden geleend. Werkelijk, de eerste dagen van de meimaand heb ik het niet meer. Dat geldt natuurlijk niet voor mijn hele generatie, maar wel, denk ik, voor alle NSB-kinderen van mijn leeftijd. Het heeft me nooit meer losgelaten. Ik denk ieder jaar, deze keer niet aan de Cohens denken. Gewoon naar de Waalsdorpe vlakte op de televisie zitten staren. Aan niets denken. En toen, de dag na het overlijden van Johan, kwam moeder plotseling met twee zakken suiker aan. Uit het aanrechtkastje. Die hadden daar minstens vier jaar in een blik gestaan. Suiker! Dat bracht honderden guldens op de zwarte markt op. In de Jordaan had je een zwarte markt waar je letterlijk van alles kon kopen en verkopen. Sigaretten, suiker, noem maar op. En toen zei moeder tegen mijn vader met die zakken in de hand. Ik wil dat je er een kist voor koopt. Ik wil niet dat Johan in papier wordt begraven. Want zo ging dat begraven toen. In een papieren zak of tussen de lakens allemaal in één groot gat. Weet je wie er toen rijk geworden zijn? De begrafenisondernemers. Die deden hele goede zaken met al die mensen die aan de lopende band krupeerden. Voor twee zakken suiker kon je een kist krijgen. Een houten kist. Maar ik ben zo weer terug bij de Cohen's. In mijn herinnering zitten ze altijd vredig op het balkon. Daar werd ik vaak bijgevraagd. Ik kreeg een glaasje De Cohen's dronken koffie. Ik vond het een interessante man, Cohen. Zoals hij naar je keek, had iets bijzonders. Dat beeld, vredig, zit op het balkon van de Cohens. Dat is voor mij 4 mei. Vader is toen weggegaan en... ...Puurman en hij hebben samen die grote koffer op de handkar getild. Wij hebben ze nagekeken toen hij met die handkar de straat uitliep. Jongen was altijd een vrolijk jongetje. Ik herinner me hem altijd fluitend op zijn vingers... Die kon hem op straat herkennen aan dat speciale fluitje. Toen vader terugkwam, zei hij alleen maar tegen moeder... het is gebeurd. Hij rolde zo over zijn bed in. Ah, moeder had er vrede mee. Mijn vader had marchetknopen met het partijembleem erop. En hij droeg altijd het NSB-insigne. Op elk jasje dat hij droeg, zat het insigne. Hij geloofde er de in dat de NSB alles ten goede zou veranderen. Een heilig geloof in de leider in Musselt. En dat geloof was bij mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was een veel zwakkere figuur. Radeloos soms, omdat ze de toestand niet begreep. Ze is lid van de NSB geworden omdat vader het zei. Hij was voor de oorlog werkloos en dacht dat de NSB hem een ander leven zou bezorgen. Dat is een vreemde tijd. Half dromen, half slapen. Heel onwezenlijk achteraf gezien. Bepaalde voorvallen zijn heel scherp in mijn geheugen geprent... en andere zijn vager geworden. En alweer omdat je er bijna met niemand over kunt praten... dan krop je het op. De hongerdocht naar de Wieringenmeer samen met mijn oom. We hadden een, een mut aardappels op een kar... En de hele weg terug, die eindeloze stoet mensen die over de weg liepen. En steeds uitwisselen van informatie. Waar is er nog wat? Waar heb je dat gehaald? Ja, een mut aardappelen. Mijn oma had sigaretten en mooi goudspul. Je verkocht al het goud van een familie voor aardappelen. Mijn moeder heeft maandenlang ijsmutsen gebreid voor het oostvond. Ik heb toen ook breien geleerd. Maar bracht het nooit verder dan polswarmers. Ik heb honderden van die dingen gebreid. Elke avond tot het donker werd, zat ik die verdomde dingen te breien. En die boel gingen we eens per maand inleveren. Dan was er een feestelijke bijeenkomst. En er werd er opgeteld hoeveel ijsmutsen er naar het oostfront gingen. Kijk, huh, als je al die dingen bij elkaar zag, dan dacht je... Dat lijkt heel wat. Dat zijn bergen ijsmutsen. We kwamen terecht bij een... Hele arrogante boer. Hij had een schuur vol aardappelen en een opkamer vol rijkdom uit de stad. En we mochten binnenkomen, we kregen zelfs soep. Maar we moesten wel onze schoenen uitdoen en toen mochten we de mooie kamer in. Wat daar niet allemaal lag en stond in die kasten. Boorden vol sieraden, rijen kostuums, prachtige stoffen. Hij liet het allemaal zien. Het leek wel alsof we in een museum stonden. En dat mijn nacht in de kerken van hem toen mijn oom onze rijkdom uitstaan. Ik herinner me nog hoe trots we waren toen vader officieel het speldje van de NSB kreeg uitgereikt. Hij liep kaarsrecht naar voren naar het podium. Hij liep heel mooi. Ik was trots op hem. We keken gauw toen hij terugkwam, moeder en ik. Het was een mooi speltje met een gouden rand. Hij wou niet verder gaan dan één met aardappelen. Maar mijn oom wilde er spek bij hebben. Daar hadden we het de hele weg over gehad, over gebakken spek. Lekker gebakken spek, zei die steeds. Je kwelde er ervan. Maar die boer gaf geen reepje spek mee. Wij waren de overwinnaars. Duitsland won op alle fronten. En wij waren voor de Duitsers, gewoon omdat vader het zei. Maar toen het veranderde met de invasie... maar vooral na Stalingrad, toen de Russen het initiatief namen... Het is voor ons een zorgelijke tijd. Er waren geheimen in huis. Gesprekken tussen vader en andere kameraden. Ze hadden het over de verliezen. Ik had nooit anders meegemaakt dan de Duitsers zullen de hele wereld veroveren. En langzaam veranderde dat. We kwamen op de terug bij de pont over het Ei en daar was controle. Nederlandse politie. Een agent bood aan ons veilig naar de overkant te brengen. Dat is ook gebeurd. En toen ging hij nog verder met ons mee. Ik dacht, wat aardig van die agent. Helemaal mis. Hij zei plotseling op de prins henrikade kadretje losmaken en achter mijn fiets aanbinden. Hij wilde dat we het mut aardappelen aan hem cadeau gaven. Om Johan had een boksbeugel bij zich. Hij had op de terugweg steeds gezegd... ik laat me die aardappelen niet afjatten. We sliepen onderweg langs de kant van de weg een uurtje maar om beurten. We waren volgestopt met kranten tegen de kou. En liepen als mensen van papier over die dijk. Er kwam geen eind aan. Ik heb nu een uitstekende baan. Werk in een groot bedrijf. Ben gespecialiseerd in telecommunicatie. Maar er is nog steeds angst dat op een of andere dag... iemand bijvoorbeeld door het lezen van mijn naam... of een kennis van heel vroeger van mijn familie zegt... Jij bent toch... En die angst raak je geloof ik nooit meer kwijt. Mijn ouders leven allebei nog. En de verslagenheid kenmerkt ze nog steeds. Ze zijn totaal apathisch geworden. Daar heel anders als tijdens de eerste jaren na de oorlog toen ze zich nog verweerden. Ze zijn duidelijk in mijn oog althans slachtoffers, misleide mensen. Met andere woorden, mensen die door de NSB werden gebruikt voor de partijen. En later, omdat ze te beperkt, te argeloos waren, misbruikt voor totaal andere doeleinden. Want mijn moeder, die zoveel verbreide, deed dat met de beste bedoelingen. Ze dacht er goed aan te doen. Dus oom Johan deed de boksbeugel aan en begon te vechten met die agent. Die wilde zijn pistool trekken, maar ik kreeg hem niet uit dat ongemakkelijke tasje zo te zien. Ik weet niet hoe ik op die deed kwam, maar plotseling begon ik te rennen met die fiets en het karretje erachteraan. Het was een fiets zonder banden, dus dat droffelde mooi over de straat. Het was uh, smiddags om een uur of vier, geloof ik. Ik heb niet achterom gekeken, maar ik ben maar doorgerend. Ja, het is wel een wonder dat ik thuis ben gekomen. Onderweg renden er allerlei mensen mee die probeerden de aardappelen te pikken. Ik reed heel ongemakkelijk met mijn been tussen de stang geklemd. Het was een fiets. We praten nooit over het verleden. Mijn vrouw weet er vaag wat vanaf. Ze wil het eigenlijk niet precies weten. Ze interesseert zich niet voor het verleden, zegt ze. We leven in het heden, is een kreet van haar. Ik kan het niet uitleggen, niet duidelijk maken... dat al die ervaringen van toen de man hebben gevormd die ik nu ben. De meeste aardappelen waren voor de Zwarte Markt. Om Johan gingen mee naar de Jordaan. Maar s'avonds, diezelfde avond dat we aardappelen op ons bord kregen... dat was toen zoiets moois. Moeder had nog wat reuzel en daarin waren de aardappelen gebakken. Vader kreeg een bordje met aardappel op zijn bed en heeft dat heel langzaam opgegeten. We zaten allemaal om hem heen te kijken hoe hij elke keer een aardappel in zijn mond stak. Oom Johan kwam terug met suiker en met sigaret. Moeder en hij hebben gelukzalig samen een sigaret gerookt. Heel voorzichtig trekken, bang dat die sigaret gauw op zou zijn. Toen de oorlog afgelopen was, werden mijn ouders geïnterneerd. Ze kwamen in kampen terug. 22 maanden hebben ze vastgezeten. En al die tijd moest ik in tehuizen doorbrengen. Je viel onder militairen, zag. Ik werd op een dekschuit gezet samen met honderden andere kinderen... en zo kwamen we in Drenthe terecht. Er was geen verbondenheid onder de kinderen in tegendeel. Allemaal verliezers. Allemaal verliezers bij elkaar... Maar ja, op een gegeven moment waren we weer net zo arm en net zo hongerig als voorheen. Begon de ellende weer voor aan. Bovendien was oom Johan toen opgepakt. Dan moest ik het helemaal alleen doen. Moeder moest voor vader zorgen, maar ook voor het andere broertje dat op bed lag. Zij en ik waren geloof ik de sterkste. De, de evenwichtigste. Altijd gebleven. Als je dat hebt meegemaakt, die pure armoer. ...dan kan er later niet veel meer met je gebeuren. Je redt je er altijd uit. Hoe het nou precies met mijn ouders in zijn werk is gegaan... ...heb ik nooit durven vragen. Ik weet wel dat meteen na de oorlog... ...mensen uit de straat ons huis binnenkwamen... ...en het huisraad uit het raam gooiden. We werden geplunderd waar we bij stonden. De mensen trokken zich niks van ons aan. We werden opgesloten in de keuken... ...en toen iedereen vertrokken was... ...leek het net of we pas verhuisd waren... ...en de boel nog ingericht moest worden... Mijn vader hebben ze later op een handkaar door de straten gereden. Ik heb het niet gezien, maar jongens vertelden het me. Jongens waar ik goed mee was, die waren er ook nog. En toen zijn ze mijn vader en mijn moeder komen halen. Toen ben ik overal gaan steden. Bij de ruilbeurzen die overal in de stad waren. Je kon daar proberen levensmiddelen te ruilen. Goud voor sigaretten, sieraden voor brood. Tegen gelijke waarde werd er altijd bijgezegd. De begeerte naar voedsel, naar eten... maakte me een hele goede dief, geloof ik. Nou, maar voordat ik begin te vertellen over het stelen... is het misschien goed om te zeggen hoe ik eraan begon. Kijk, hè. De, de straat vroeger en de straat nu... ik bedoel, in een grote stad, zijn niet meer met elkaar te vergelijken. De, de straat, dat was je buurtje. In de straat hoorde je de nieuwtjes, de roddels en... ...in oorlogstijd vooral waar wat te halen viel. Ik bleef alleen achter in het huis. Niemand had wat voor me kunnen regelen. Ik heb een week alleen in dat huis gezeten. Op straat was geschilderd, hier wonen stink-NSB'ers. ik durfde het huis niet uit. Er was bijna niks te eten, alleen dunne soep. Ik had diarree. lag op bed of zat op de wc... Ik dacht, ik blijf hier rustig doodgaan. Dat vinden ze me later wel. Ik had toen echt het gevoel... zo ga je dood. Helemaal alleen in een leeg huis, Niemand die naar je omkijkt of zich voor je interesseert. Als je me dan nou vraagt... wat was nou het ergste, de honger of de kou? Dan zeg ik de honger. Maar met de kou erbij was het iets afschuwelijks. Ik betrap mezelf erop als ik naar die hongerleiders van de Sahellanden zit te kijken. Dat ik denk... Maar ze hebben het godzijdank niet koud. Hadden een hè? Er was dus niks. Kolen, turf, allemaal niet te krijgen. Helemaal niks, niks. Je had niks om mee te stoken. Mijn moeder was handig met de bijl, dat wel gelukkig. Dus wij begonnen de trapspijlen te slopen en in kleine stukjes te hakken. Ik verzamelde de kleine stukjes, die, die splintertjes zo dun als luciferhoutjes... En dat hout kwam samen met een beetje papier in het noodkacheltje. En ja, het had geen zin om de grote kachel, de, de kolenkachel aan te steken. Er stond een noodkacheltje in de kamer. Zo'n zo kleintje. Ja, hoe zal ik het beschrijven? Net een gezicht met een open mond. Zo zag ik het noodkacheltje. Het brandde in mijn fantasie zalig. Dat waren de mooiste uren van de dag als we allemaal rond het noodkacheltje zaten. Vader kwam eens bed vooruit. Op een bepaald moment werd ik de straat opgeschopt... door een grote kerel. Die kwam in ons huis wonen. Ik moest maken dat ik wegkwam. Ik kon bijna niks meenemen. Ik had de strip Bruintje Beer elke dag uitgeknipt... en in schriften geplakt. Die wilde ik graag meenemen. Daar heb ik toen op straat nog om staan te zuren. Om mijn eigen Bruintje Beer... Maar ik kreeg het niet gedaan. Ik weet niet meer wat er toen is gebeurd. Ik ben gevallen en van straat geraapt. heb ik later gehoord. Leed? Ach, wat is leed? De hele oorlogsmachine werkt op volle toer gedurende een paar jaar. Dan is de oorlog plotseling voorbij, omdat er niet meer wordt geschoten. Dan telt de oorlog niet meer. Maar de oorlog heeft natuurlijk veel langer geduurd. En voor sommigen duurt de oorlog tot aan de dag van vandaag. Het opbouwen, het laten functioneren van een land, maar vooral het laten functioneren van, van mensen nadat hun hele ritme, hun evenwicht totaal in de war is gebracht, dat duurt eindeloos. De Amerikanen zijn nu sinds een paar jaar weg uit Vietnam, maar hoe lang duurt het nog voordat de mensen daar weer normaal zijn? Er gaat een hele generatie overheen, minstens. Een dag later zat ik in een school in een gymnastieklokaal. Daar werden NSB-kinderen opgevangen. Ik kende er wel een paar. We allemaal van de honger. En toen zijn we via het IJsselmeer in een soort tehuis terecht gekomen met krengen van bewaaksters. Echte grote wijven in mijn herinnering. Vrouwen om als kind bang voor te zijn. We zaten in groepjes van zes. Ik ben vaak weggelopen, maar ik kwam nooit ver. Ik had namelijk geen schoenen, liep door de sneeuw te banjeren met mijn blote pootjes. Zag je dat je benen paars werden, dan vreef je ze een tijdje. En dan maar weer verder lopen. Door bevriezing ben ik toen drie tenen kwijtgegaan. Ik vind dat er veel meer aan zou moeten gebeuren aan het verzamelen van kennis over de oorlog. Laat de slag bij Nieuwpoort maar zitten. Ik kom zelf uit het onderwijs, ik weet waarover ik praat. Maar als ik het er met collega's over heb, dan halen ze hun schouders op. Als ik weer eens was weggelopen, deden ze me in een wasbak. Een paar van die vrouwen hielden dan mijn hoofd onder water en de andere kinderen moesten toekijken. Dan zeiden ze, nou jullie. En dan begonnen de oudste jongens ook nog eens. Ik probeerde zo lang mogelijk mijn adem in te houden. Vooral niet huilen, nooit een traan laten. Dat was er niet bij, daarvoor was ik te trots. Ze schoren mijn hoofd kaal. Dat ging heel ruw, zonder zeep. En ik moest gangen dweilen, WC schoonhouden. Wekenlang stront opruimen. Vlak voor 4 mei zei er nog één tegen me. Vanmiddag even met mijn 4 mei gezicht trekken. Ik bedoel, dat zijn fabrieksmatige emoties. Dat oproepen van gefeinsde emoties, dat schrikt de jongere generatie af. Ach, op de manier zoals ik het heb willen doen bij mijn eigen kinderen, dat is ook fout. Dat maakt de kop Heb je moeder weer met de verhalen? De laatste jaren zit er een slot op mijn mond. Ik piek er niet over om er ooit weer over te beginnen. Ik durfde s'nachts soms niet te gaan slapen. Want dan kwamen die bewaaksters... van die grote wijven die je nauwelijks dus kon verstaan... omdat ze in een Drents dialect spraken over de zaal. Maar soms kreeg je zomaar een dreun voor je hoofd. Maar hadden de dames aardigheid in. ik was erop verdacht en kroop zo ver mogelijk onder de dekens. Heel eerlijk gezegd... het heerst vind ik om uit eten te gaan. Een eetentje ergens. Nou, de laatste tijd overkomen datzelfde, maar dat is weer een ander verhaal. Ik geniet echt van zo'n feestmaaltijd. En dat is iets, denk ik, dat ik overal heb uit de oorlog. Net zoals ik een plank hout nooit gewoon als een plank hout kan bekijken. Ik denk altijd, dat is een mooi stuk hout voor de kachel. Terwijl ik centrale verwarming heb. En zo heb ik bijvoorbeeld, ja, dat is gekke werk natuurlijk... ...in de kelder een voedselvoorraad voor een half jaar. En ook in blikken sigaretten, sloffe sigaretten. Voor, je weet nooit. Het enige fijne, dat waren de bossen. Ik dacht elke keer, ik loop die bossen in. dan vinden ze me niet. Maar altijd was er wel een groepje bosarbeiders die me ontdekten. En als ze je terugbrachten, kregen ze een beloning... Ze vingen je als een dier. Opjagen, vastbinden, broek naar beneden trekken... en zo moest je weer terug. Vuile NSB'er noemden ze je. Of kom jij eens hier, NSB-jong? Ik heb die tijd heel bewust ondergaan als een lange periode van grove vernedering. Ik voelde me schuldig aan alles wat mijn ouders, wat de NSB... wat de Nationaal Socialisten, wat Hitler had gedaan... Juist omdat je er zoveel over had horen praten. Omdat je ouders de beweging vereerden. En omdat letterlijk iedereen dat alles nu in de grond trapte. Voelde je als kind heel smerig. En je kon er niks aan doen. Schoon is die Joden bij vrouwen. De rekening werd door Dick Walda bewerkt uit zijn gelijknamige boek over jeugdbelevenissen in de jaren 40-45. U hoorde de stemmen van Gerrie Mantel en Hans Karsenberg. Regie Ad Leupler.